Het feit dat je niet veel ouder kan worden dan 100 jaar is voor astronomen een handicap. Ook al bestuderen ze van jaar tot jaar de sterrenhemel, verandert niet zoveel. De planeten voeren hun eeuwige ronde dans uit om de zon... en heel af en toe zien we een ster ontploffen. En verder, niets. Toch hebben astronomen ons een verhaal te vertellen dat bruist van de activiteit. Sterren worden gevormd en komen ook weer aan hun einde... Sterrenstelsels komen en gaan... ...maar al die processen spelen zich af op tijdschalen van duizenden tot miljarden jaren. Maar ook astronomen worden niet veel ouder dan 100 jaar. De hele sterrenkundige traditie reikt niet verder dan een paar duizend jaar terug. Veel te kort om echte veranderingen te zien. Toch praten we in deze uitzending over het ontstaan en de levensloop van sterren... ...en wel zo dadelijk met professor de Jong, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... Maar eerst even die toch wel erg fundamentele vraag... hoe kun je nu die langdurige processen volgen met zo'n kort leven? Onze vaste gast in de studio is Nick Tekort. Niek, hoe zit het met dit probleem? Het probleem uh, lijkt heel groot, omdat je Jan, natuurlijk inderdaad tekort leeft... om uh, de evolutie van één sterren van A tot Z te kunnen volgen. Dat beslaat inderdaad uh, miljarden jaren, dat kan... Maar wat je wel ziet is dat je, als je nu naar de hemel kijkt, sterren ziet die allemaal in een verschillend stadium van hun leven zijn. Dus er staan hele jonge sterren aan de hemel en hele oude. En we zien van ieder van die stadia hoe die ster er nu uitziet. Nou, wat dan nou eigenlijk de bedoeling is, is dat we al die stadia bekijken en proberen in de juiste volgorde achter elkaar te zetten. En dan hebben we natuurlijk het verhaal te pakken van hoe we nou van A tot Z komen ofwel van de geboorte tot uh, die zo gewelddadige dood. Je kunt het ook een beetje zien uh, in de vorm van een analogie. Stel dat ik jou een, een stukje film geef, een speelfilm... en ik heb daar fragmenten allemaal uitgeknipt... en ik geef je een hele doos met van die slieren... en ik zeg tegen jou, zoek het maar uit. Dan moet je al die fragmenten apart gaan bekijken... en proberen om het verhaal te reconstrueren... wat nou die totale film in de totaliteit wil voorstellen. Je kunt het nog op een andere manier bekijken. Stel bijvoorbeeld dat... Uh, uh, je bent bioloog en uh, je, gaat het, uh, je gaat het bos in. En als je dat dan doet, met name in de herfst... dan zie je nou, vermolmde boomstammen. Je ziet uh, zeiling, je ziet zaad op de grond liggen. Je ziet boom in volle bloei. Uh, kortom, je ziet allerlei stadia van het leven van een boom. En met enige voorkennis van een bioloog kun je vrij snel achterhalen... hoe natuurlijk het leven is van, uh, van de boom... Uh, vanaf een uh, minuscuul zaadje tot aan uh, vermolmd geheel. En dat is dan een beetje de truc die astronomen uitvoeren. Ze kijken naar al die stadia apart en proberen de juiste volgorde daarvan te achterhalen. Ja. En die waarneming is niet hypothetisch. Maar die uh, kun je zeggen is 100% juist. Nou 100% dat is in de sterrenkunde bijna nooit het geval. Het blijft altijd gokken. Je werkt met uh, grote aantallen stadia. Je werkt met een vorm van statistiek zou je kunnen zeggen. Er zit altijd fout in. En het verhaal van de levensloop kunnen we in grote lijnen vertellen. Dat gaan we ook in deze en de volgende uitzending doen. Maar... Van een hoop details is de onzekere nog erg groot. En uh, daar moeten we gewoon wachten tot nader onderzoek en nadere gegevens. Speciale gast vanavond is professor de Jong verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer de Jong, welkom. We hebben net gehoord dat het mogelijk is om de evolutie van sterren te achterhalen, ook al duurt de evolutie soms miljarden jaren. Maar als je zo die sterren aan de hemel ziet... Hè, is er dan een aanleiding om te veronderstellen dat ze niet het eeuwige leven hebben? Nou, als je dus naar de sterrenhemel kijkt op een mooie donkere avond... Dan, uh, en je kijkt de uh, uh, avond daarna nog een keer... dan is er niet zo heel erg veel verandering. Ook wanneer je zelfs tijdens een mensenleven uh, naar de sterrenhemel uh, kijkt... Uh, in de loop van de tientallen jaren verandert de sterrenhemel niet zoveel. En het is zelfs zo dat de sterrenhemel... uit de tijd van Ptolemaeus, van 2000 jaar geleden... heel erg lijkt op de sterrenhemel... die wij op dit moment kunnen waarnemen. Maar als je goed gaat kijken... dan blijkt het toch dat behalve dat sterren aan de hemel bewegen... er ook soms sterretjes bij komen... en ook wel eens een ster verdwijnt. En dat verdwijnen van de ster... dat heeft ook soms heel dramatische vormen... in de zin dat dat kan gebeuren... dat kan voorafgaan, zou je kunnen zeggen... ...aan een hele heldere fase... ...wanneer zo'n ster bijvoorbeeld ontploft als een supernova. Er zijn ook uit de geschiedenis voorbeelden van bekend. Zo, is het, uh, zo weten we dat de Chinezen in 1054 uh, na Christus... ...een uh, hele heldere ster plotseling aan de hemel hebben zien verschijnen... ...die uh, zo'n 70 dagen waarschijnlijk zichtbaar geweest is... ...met het blote oog overdag... ...en die uh, na afloop van die periode verdwenen is... en uh, ...nooit meer met het blote oog daarna is teruggezien. Met andere woorden, er zijn wel degelijk veranderingen aan die sterrenhemel... ...maar omdat sterren zich over zo hele lange tijden evolueren... Uh, ...is dat gebeurd in het mensenleven nee. niet of maar heel zelden. Zo'n supernova is overigens uh, zeer zeldzaam, dacht ik. Hè? Ja, een supernova is een heel zeldzaam verschijnsel. Uh, dat is een ontploffing van een ster die oorspronkelijk... ...zwaarder is geweest dan zo'n 5, 6, 7, 8 zonsmassa's vijf, zes, zeven, acht keer zo zwaar als de zon. En dat gebeurt in ons eigen sterrenstelsel... waar zo'n 100 miljard sterren zich in bevinden... maar eens in de 25, 30 jaar of zo. Dus dat is, een, dat is weliswaar heel frequent... maar eh, omdat wij niet door dat hele sterrenstelsel heen kunnen kijken... kunnen we dat maar eens in de paar honderd jaar of zo... Eh, zelf eh, als mens eh, eh, op aarde eh, waarnemen. Ja. Sterren, eh, kun je gelijk schakelen denk ik met, met energie... Waar komt die energie eigenlijk vandaan? Nou, dat is misschien ook, het uh, is goed dat u dat vraagt. En dat is namelijk ook een belangrijk onderdeel nog van uh, het feit dat uh, je wel degelijk op theoretische gronden kunt uh, afleiden. Dat uh, sterren in de loop van de tijd moeten ontstaan en ook uh, uh, doodgaan. Uh, en dat heeft te maken met het volgende. Uh, een ster, uh, die uh, is niets anders eigenlijk zou je kunnen zeggen dan... Een Gereguleerde waterstofbom. Een, een, een ster is een, een object dat uh, zijn energie genereert via kernreacties in het inwendige. En het duurt een bijzonder lange tijd, voor de lichte sterren heel lang, voor de zware sterren vrij, vrij korter. Uh, waar, uh, voordat die hoeveelheid beschikbare. Uh, je zou kunnen zeggen nucleaire brandstof, dat waterstofgas, wat omgezet wordt in helium, voordat dat op is. Mm -hmm. En omdat er. Op dit moment, wanneer we om ons heen kijken, sterren zien... waarvan we weten dat ze zo verkwistend omspringen met hun energie... dat dat proces bijvoorbeeld al na 10 miljoen jaar moet zijn afgelopen. Dat kan men uit theoretische berekeningen afleiden. Terwijl we dat soort sterren aan de hemel zien... dat is een heel belangrijke eh, zeg maar schakel in de redenering om te zeggen... Er moeten ook steeds weer sterren worden geboren. Want anders zouden we dat soort sterren helemaal niet kunnen zien. Ja. Er is dus kennelijk een verschil ook in de levensduur van de sterren. Want u zegt net: de ene die gaat wat verkwistend om met zijn, met zijn energie. Uh, loopt die levensduur van de sterren groot uiteen? Zijn er grote verschillen? Ja, dat zijn de forse verschillen. Uh, en dat uh, is ook wel uh, uh, goed uh, of wel uit te leggen. Eerst, zeg maar, feitelijk gesproken. De, de zwaarste sterren. Dat zijn sterren die ruwweg zo'n 50 à 100 keer zo zwaar zijn als de zon. Die, uh, de meest extreme daarvan. Die branden, zou je kunnen zeggen, in zo'n miljoen jaar uit. Je kunt je zeggen miljoen jaar, dat vind ik nog erg lang. Maar dat is op de leeftijd van het melkstelsel En ook van de leeftijd van het heelal. Van de orde van 10 miljard jaar. Dat is dus ongeveer 10.000 keer zo groot. Is dat een hele korte fase. Mm -hmm. Aan de andere kant zijn er ook sterren. De lichtste uh, sterren denken we hebben massa's die kleiner zijn dan een tiende van de massa van de zon, misschien zelfs wel ettelijke honderdsten, een paar honderdsten van de massa van de zon. Die sterren die uh, doen er zo lang over uh, om hun nucleaire brandstof uh, te verbruiken, dat er van die sterren nog steeds in onze omgeving zijn die dateren van het begin, zeg maar van het ontstaan van ons sterrenstelsel. Dus uh, aan de ene kant zijn er die hele zware sterren waarvan je weet die moeten recent gevormd zijn want anders kunnen we ze niet zien. Aan de andere kant bevindt zich in onze omgeving in het sterrenstelsel ook sterren die we kunnen waarnemen. Die, zo, die echt dateren uit de eerste dagen zou je kunnen zeggen van het bestaan van, het sterrenstelsel, van de, ons sterrenstelsel, het melkwegstelsel. Ja. Die, uh, het gebruik van energie of de mate waarin de sterren energie gebruiken... <coughs> Dat is dus kennelijk ook, ook verschillend. De ene die brandt sneller op, zeg maar, dan de andere. Ja, dat is, dat is inderdaad waar. Eh, om bijvoorbeeld nu. Een... Waarom is dat? Nou, ik, ik dat zal ik proberen. Ik ja, was prima. al bijna begonnen, ja, om ja, te proberen u dat uit te leggen. Eh, eh, laten we nou zo'n ster nemen met een massa die van ongeveer 50 keer zo zwaar als de zon. Die ster heeft dus 50 keer zoveel brandstof als de zon. Maar eh, de energie die die uitzet is wel bijna een miljoen keer zo groot als de zon. Dat betekent dus dat de levensduur van zo'n ster... die is van de orde van zeg maar 10.000 of 100.000 keer korter dan de levensduur van de zon. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich die hele lichte sterretjes... die weliswaar heel, eh, een tiende of misschien maar een paar honderdste van de massa van de zon hebben... maar die eh, maar één miljoenste... ...een miljoenste deel van de lichtkracht van de zon uitzenden... ...en dus iedem zoveel langer kunnen leven. Mm -hmm. Met andere woorden, de zware sterren springen heel verkwistend met hun energie om... ...de lichte sterren, die doen er heel zuinig mee. Ja. Kun je het er maar eens uitleggen waarom nou um, die verschillen zijn in die massas? Hoe ontstaat dat? Waarom is dat? Waarom zijn nou, ze niet allemaal even groot? Ja, dat is een, een hele bekende, een goede en ook een hele moeilijke vraag. Uh, en daar zijn wel ideeën over... Um, en daar wil ik u wel iets proberen van uh, te vertellen. Of dat, het, uh, dat is zeker niet het laatste woord. Want het is een, een, een proces wat afhankelijk is van, uh, van fysische processen in de gaswolken waaruit de sterren ontstaan. Waar we op dit moment nog lang niet alles van begrijpen. Um, het idee, zeg maar het globale idee uh, wat we daarover hebben is het volgende. En, uh, er zijn omstandigheden dat de gaswolken waaruit de sterren ontstaan. Zich verdichten. Eh, dat kan ge bijvoorbeeld gebeuren in een spiraalarm van een sterrenstelsel. Er zijn redenen om aan te nemen dat daar omstandigheden zijn waardoor het gas zich zo'n wolk eh, zodanig eh, kan worden gecomprimeerd dat eh, die wolk eh, gravitatie-instabiel noemen we dat dan. Dat wil zeggen dat de zwaartekracht gaat winnen. Dan begint zo'n wolk eh, te, eh, samen te trekken. En terwijl dat proces aan de gang is, wordt de dichtheid dus steeds groter en groter. En naarmate de dichtheid groter en groter wordt, kunnen zich steeds kleinere sterretjes uit dat gas afzonderen. We noemen dat wel eens fragmenteren. En zo ontstaat dan het beeld dat bij zo'n samentrekkende gaswolk in het begin de zware sterren ontstaan. En later, wanneer de dichtheid in die wolk steeds groter en groter wordt, de lichtere sterren. Dat is een scenario wat wel eens is voorgesteld. Uh, het, ligt, uh, het, het ligt goed in het gehoor... maar het is zeker niet het laatste woord... over uh, dat, uh, de fysische processen die bij die fragmentatie een rol spelen. We krijgen dus een, een uh, groepsterren dan? Je uh, zeggen. Ja, dat is, heeft u gelijk in. Het is zo dat heel vaak uh, sterren in groepen uh, worden geboren. We kennen in ons eigen sterrenstelsel als we om ons heen kijken... heel veel sterrenclusters... Uh, er zijn ook een heleboel dubbelsterren... die misschien wel zeg maar, overblijfselen zijn van groepje sterren. Uh, en uh, het is zelfs zo dat het misschien wel waarschijnlijk is... om te veronderstellen dat alle sterren worden gevormd in groepen. Ja. En dat sommige van die groepen nu niet meer bestaan... vanwege het feit dat ze uh, door onderlinge wisselwerking... zeg maar uit elkaar zijn uh, gedreven. Uh, terwijl andere uh, groepen van sterren, andere sterclusters... zoals we het noemen, sterhopen... Nog wel bestaan. En het, ziet er dus, het zou dus heel goed kunnen zijn dat alle sterren worden geboren in groepjes. Ja. U zei net, uh, zeg maar de hoofdster die, die wordt gemaakt in een, of vanuit een enorme gaswolk. Ja. Uh, daar kunnen wij dus niks van zien, stel ik me voor. Uh, die gaswolken, die kunnen we wel iets van zien. En uh, als je, dat hangt het dus vanaf met wat voor ogen. Ja, Wel uit... van de gaswolk misschien, maar van het ontstaan van de ster in die gaswolk. Ja, dat is, een, dat, dat is een proces wat ook heel snel plaatsvindt. En daardoor is het dus ook... Uh, Hoe snel? Uh, nou, dat is, laat ik, laat ik zo zeggen, astronomisch snel. Dat betekent in een periode van iets van de orde van 100.000 of een 100 miljoen jaar... ...betekent dat, dat gebeurt zo vaak, dat, zo relatief snel... Dat, ...dat het moeilijk is om veel plekken te vinden waar je dat kan waarnemen. Maar uw oorspronkelijke vraag was... Um, wat zien wij van het ontstaan van de ster? Ja, daar zien wij heel weinig van. Omdat dat uh, zeg maar proces zich een beetje afspeelt in, in een donker kamertje. Uh, want uh, uh, op het moment dat zo'n ster wordt gevormd uh, uit het gas van uh, die wolk... Is, is de materie daar ter plekke al zodanig... Uh, heeft zich al zodanig verdicht... dat de straling van die ster die net gevormd is... heel moeilijk daaruit kan komen. We spreken bijvoorbeeld ook wel eens van, daarom van... ...zogenaamde kokonsterren. Die sterren zijn, zou je kunnen zeggen, nog helemaal ingebed... ...in het materiaal waaruit ze zijn gevormd. En daarin bevindt zich bijvoorbeeld heel veel stofdeeltjes. Het gas in de interstellaire ruimte... ...het gas in, waaruit sterren worden gevormd. Dat is niet alleen gas, atomen en moleculen... ...maar dat zijn ook kleine stofdeeltjes... ...en die kleine stofdeeltjes zijn heel efficiënt... ...in het absorberen van licht en ultraviolette straling. Dat is wat zo'n nieuwe ster in het bijzonder uitzendt. En het, het, kan dus, het is dus zo dat je aanvankelijk eh, helemaal eh, niks kan zien van zo'n ster met het in, het, in het optische gebied, met je oog. Het is wel zo dat die straling van die ster, eh, doordat het wordt, wordt geabsorbeerd door de stofdeeltjes, verwarmt het de stofdeeltjes. En die stofdeeltjes gaan dan stralen in het infrarood. Dat is wel degelijk waarneembaar en eh, zoals u misschien weet... Uh, heeft de IRAS-satelliet, uh, die een jaar of zes, zeven geleden uh, is gelanceerd en die zeer succesvol een uh, survey, een hele uh, kartering van de hemel heeft gemaakt... een heel groot aantal, misschien wel tienduizenden van dergelijke objecten... in ja. ons melkwegstelsel ontdekt. Daar praten we zo even met u verder over. Zoals gezegd praten we nog even door over de vorming van sterren. Wat we in het geval van de zon weten is dat er bij de ster ook planeten zijn gevormd. Is dat uh, standaard bij alle sterren, denk u? Dat is een goede vraag en ook een heel bekende vraag. Uh, een vraag die ook gemakkelijk opkomt in, uh, in levende wezens die op een van die planeten uh, wonen, zoals wij. Uh, dat is niet zo gemakkelijk uh, te beantwoorden. Het is namelijk ontzettend moeilijk om uh, planeten rond andere sterren... Uh, in ons uh, sterrenstelsel waar te nemen. En eigenlijk, als het zo het al mogelijk is... dan zou je, heb je eigenlijk de enige kans daartoe bij sterren die zeer dicht bij de zon staan. Uh, het probleem is, het, is dat uh, een ster ontzettend veel licht uitzendt... terwijl een planeet eigenlijk alleen maar het licht van een ster reflecteert. En bovendien een heel klein object is. Dus uh, in het algemeen zou je dat heel moeilijk kunnen waarnemen. Mm -hmm. Te vergelijken eigenlijk met onze zon. En onze maan. Ja, en, uh, dat, uh, dat is waar, maar ook, dat is waar, ja, zo ja, met de zon en maan, maar dan, dan moet u er wel rekening mee houden dat de maan, uh, ik weet het uit mijn hoofd niet hoeveel keer, maar ongelooflijk veel dichterbij staat ja. dan de zon, waardoor ja. ze dus uh, nog relatief ja. veel op elkaar lijken. Uh, het, maar het, het, het andere probleem is dat wanneer je met een sterrenkijker uh, vanaf de aarde probeert naar zo'n ster te kijken, dan uh, uh, uh, trilt die ster. Het licht wordt, en bovendien wordt door de atmosfeer, door de dampkring, wordt het licht versmeerd. En eh, versmeerd over zo'n groot eh, beeldje aan de hemel, dat zo er al planeten zijn en zo die al misschien toch nog dicht genoeg bij waren dat je ze zou kunnen zien, dat ze eigenlijk worden weggewassen in dat eh, verbreden sterbeeldje. En daarom moet je dus bijvoorbeeld voor... Het meten uh, van uh, uh, om erachter te komen of uh, er planeten zijn rond sterren zou je eigenlijk bijvoorbeeld buiten de dampkring moeten gaan meten. Uh, dat is één manier waarop je dat probleem dat zou kan kunnen toch? oplossen. Dat kan, uh, en er is ook een plan om dat te doen. Uh, zoals u misschien weet, uh, uh, wordt met weliswaar met enige vertraging, maar binnenkort de zogenaamde Hubble Space Telescope uh, gelanceerd. Uh, dat is een uh, een optische telescoop die van buiten de Damkring waarneming kan doen. En uh, een van de programma's die daarmee zal worden uh, uitgevoerd... Uh, is uh, te kijken of bij bepaalde sterren in de buurt van, uh, van, ons, van onze zon... in het melkwegstelsel dus dichtbij zijn de sterren... of we daar zoiets kunnen meten. Er zijn ook andere manieren die je kunt bedenken... om uh, te kijken of je uh, kunt vinden of er een planeet rond een ster draait. Bijvoorbeeld heeft men wel gezocht naar... ...naar zwenkingen, naar schommelingen van een ster aan de hemel. Wanneer er he, rond een uh, ster een vrij zware planeet zou bewegen... Dan, wordt daar, ...dan moet je dat toch kunnen zien in de periodieke... ...hele kleine plaatsveranderingen van die ster aan de hemel... ...omdat die uh, een heel klein beetje wordt heen en weer geslingerd... ...tijdens de omloop van die planeet. Mm -hmm. uh, of je dan moet spreken van dat er rond zo'n ster een planeet... Uh, zich bevindt, of een klein sterretje, wat bijna niet waarneembaar is, maar toch eigenlijk geen planeet is, maar meer een klein sterretje, dat is dan in, in sommige gevallen een uh, moeilijk probleem om, om, om te beslissen. Hm. Uh, de IRAS heeft hier geen aanwijzingen uh, gegeven? Ja, in dit opzicht? Uh, de IRAS heeft aanwijzingen gegeven, maar ook niet meer, helaas. Uh, uh, het is zo dat rond een paar sterren in de buurt van de zon... met name rond de ster Wega... de helderste ster uit de sterrenbeeld Lier... onderdeel van de zomerdriehoek... zoals u misschien weet... Uh, ster die dus in de zomer goed zichtbaar is aan de hemel... Uh, dat rond die ster... bij verrassing... door, een, door de uh, iras... Uh, je zou kunnen zeggen... gruis is waargenomen. Stofdeeltjes... maar niet alleen stofdeeltjes... maar ook misschien wel kleine kiezelsteentjes... die uh, men heeft uh, zien stralen... Bij een temperatuur van iets van de orde van zo'n 100 graden Kelvin. op een vrij grote afstand van de ster. afstanden vergelijkbaar met de afstand waarop onze in ons zonnestelsel de planeet Pluto zich bevindt. Mag ik staat... even terug naar het verschil tussen uh, zware en, en lichte sterren? We hebben dus net gehoord hè, hoe dat vormingsproces in grote lijnen vertrekt. Uh, geldt die lijn voor zowel zware als, uh, als lichte sterren? Het vormingsproces? Is dat identiek? Um, daar zou ik niet veel over durven zeggen. Um, uh, ik heb u genoemd he, het idee dat de lichte sterren misschien uh, worden gevormd na de, na de zware sterren. In zo'n beeld zou dat zeg maar, in de tijd misschien een beetje na elkaar kunnen plaatsvinden. Maar wel degelijk zeg maar, heel vergelijkbaar zijn. Of er bij de vorming van lichte sterretjes andere soort fysische processen. ...een rol spelen dan bij de zware sterren. Dat is heel goed mogelijk. Mm. Dat is iets waar we eigenlijk nog heel weinig van weten. En ja, maar we leven toch in het tijdperk van de computer... ...de wiskundige modellen? Ja, daar heeft u gelijk in. En, helpen die? Ja, natuurlijk helpen die. Uh, maar het probleem is dat uh, voor de vorming, de vorming van sterren... ...het berekenen van de fragmentatie, de contractie... Ja, ...het samentrekken, het, het in deelstukken uiteenvallen... ...onder invloed van de zwaartekracht van een gaswolk... In de omstandigheden in de ruimte een zodanig moeilijk proces is... He, met een moeilijk woord noemt men, dat, kan, noemt men het wel eens... Uh, dat is een probleem van de drie-dimensionale gasdynamica. Daarvoor zijn op dit moment zelfs met de grootste computers... nog niet uh, geschikte modellen uh, te berekenen. Omdat het aantal uh, parameters en, uh, wat daar een rol bij speelt... Zo ontzettend uh, moeilijk te vangen is. Mm -hmm. Is dat een probleem van uh, te weinig waarnemingen of uh, zeg maar van de ontwikkeling van het wiskundig model? Met andere woorden, hebben we meer waarnemingen nodig om uiteindelijk een goed model uh, te maken of een model te verfijnen? Ik zou denken dat op dit moment eigenlijk meer behoefte is aan, uh, de, aan betere berekeningen. Dan aan waarnemingen. Natuurlijk is het zo dat we lang niet alle fasen van het stervormingsproces al in kaart hebben kunnen brengen. Maar door bijvoorbeeld metingen bij radiogolflengte te combineren bij metingen bij optische golflengte, bij, bij zichtbare golflengte, eh, hebben we een heel aardig beeld gekregen van verschillende fasen van dat stervormingsproces. We kunnen nog niet eh, precies genoeg kijken, dus met andere woorden, omdat, je dus gewoon, omdat het object zo ver weg staat vaak. Zijn de, de, de afmetingen in hoekmaat aan de hemel altijd toch nog corresponderend. Hè, corresponderen die met vrij grote afstanden in het object wat je aan het bestuderen bent. Dus dat is een intrinsieke beperking van het astronomische bedrijf. Uh, maar daarnaast denk ik dat een heel belangrijk probleem is dat we dat de, de, de theorie uh, de, van de vorming van sterren met behulp van gasdynamische berekeningen nog eigenlijk in zijn kinderschoenen ja. staat. Helaas, we moeten het hier bij laten, professor de Jong. Bedankt voor uw bijdrage. En ook eh, vandaag is er natuurlijk weer tijd voor... Henk Nieuwenhuis. Henk, in de eerste uitzending hebben we het gehad over een over sterfbedekking. Um, 13 november heeft de maan een... Uh, uh, zeg maar een hele sterrenhoop bedekt. Hè? Hebben we daar iets van, van kunnen zien? Nou, deze keer niet veel, want uh, de maan was bijna vol. Zeg maar praktisch vol. Dus dan uh, overstraalt hij dus dat hele sterrengebied. En nou bij de helderste kun je met veel moeite zou je kunnen zien. Maar het is geen mooie sterrenbedekking deze keer. Maar die Pleiade, dat is wel een hele mooie sterrenhoop. dat wel. Want zo heet die hoop. Ja, we noemen hem pleiade, maar de mensen in de volksmond wordt hij ook wel het steelpannetje genoemd, of het zeven En hoe komt het nu? Nou, met een behoorlijk goed oog van ons kunnen we zes, zeven sterren zien. Nu, nummer zes. Vroeger schijnt er dus toch nog één wat helder te geweest zijn, zodat je er normaal zeven zag. Vandaar het woord zeven Als je een hele goede ogen hebt, en het is zeer helder s'avonds, dan kom je tot tien of elf. Dan kunnen we het fototoestel pakken, want dan kunnen we wat langer belichten. Hè. Zeker met een telelens, dan sparen we dat licht op. En dan komen we al gauw van 40 tot 100 sterren. Maar met nog betere instrumenten blijken het er tot over de duizenden te zijn. Ja. Ja. Is er verder nog iets interessants bekend over die Pleiade? Ja, die Pleiade is een vrij jonge groep sterren. Het is een open sterren, sterrenhoop, zoals we noemen. Dus ze staan niet al van kluit bij elkaar, maar we zien ze een beetje uit elkaar staan. Zijn ze zijn eigenlijk, je zou het allemaal dub dubbelsterren kunnen noemen. Dat zijn het eigenlijk ook wel. Ze staan vrij dicht bij elkaar. Het is een vrij jonge groep. En ze staan op een afstand van ongeveer 400 lichtjaar van ons verwijderd. En, eh, zoals ik al gezegd heb, het is een hele mooie groep om te zien. Ze staan in het sterrenbeeld De Stier. En daar vinden we nog een hele wijde open sterrenhoop, de Hyade, rechts van Aldebaran. En dan moet je echt goed kijken om daar een sterrenhoop in te zien. Maar makkelijk te vinden, want Aldebaran is een heldere, de helderste rode ster in dat sterrenbeeld. Ja. Goed, die Pleiade. Uh, interessant voor de amateur... Ja, ik heb al gezegd, zeker om te fotograferen. Een telelens is zeer geschikt. He. Van een 100 tot 400 millimeter kun je er prachtige opname van maken. En als het een hele goede opname is, dan zie je zelfs iets van neveltjes. En dat is een soort reflectienevel, want die sterren stralen natuurlijk een hoeveelheid licht uit. En daar is nog wat uh, neutraal waterstofgas aanwezig, dat is overigens maar 1% van de totaliteit van zo'n ster. He, maar de, daar kaatst dat licht tegenaan en dat krijgen we dan te zien als we dus bij langere opname, he, dus een, een reflectienevel zoals we dat noemen, en zo zijn er al meer dan 150 van dat soort reflectienevels ook bekend. Ja. Zijn er nog andere objecten die interessant zijn daar. Nou, niet in dat sterrenbeeld. Maar in de kreeft hebben we de Persepe. En dat is, nou die lijkt een beetje op de Pleiade. Eigenlijk, ik vind hem eigenlijk net zo mooi. Alleen hij is wat zwakker. Ook die is fotografisch heel mooi vast te leggen. He, dus met een telelensje. En dan een hele mooie. Dat is een bolvormige sterrenhoop in Hercules. De M13. Dat is de mooiste bolvormige sterrenhoop op het noordelijk halfrond. Die wij dus met een klein telescoopje al kunnen zien. Ga je daar fotograferen. Is het ook prachtig, want het wordt eerst een heel klein, ja, zo'n zo klontje spinnetjes hè, zie je dan eerst. Maar hoe meer je, je belicht en hoe beter je apparatuur is, hoe groter of die klont wordt. En dat zijn, blijken dan allemaal sterren te zijn, zo'n 100.000 tot 200.000 sterren op één klont bij elkaar. Dat zijn overigens geen jonge sterren zoals bij de Pleiade, het zijn wat oudere sterren. Dat is ook aan de kleur te zien. Tot zover deze vierde uitzending over de sterren. Volgende week praten we over de evolutie van sterren. Want ook al straalt onze zon bijvoorbeeld al miljarden jaren op dezelfde manier... het sterrenleven is niet zo saai als het lijkt. Wat ons betreft, graag dus tot volgende week bij de vijfde uitzending. Nog een prettige avond.